Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het kabinet erkent in de miljoenennota dat er mogelijk meer moet worden bezuinigd dan tot nu toe is afgesproken. De miljoenennota werd vanmiddag een dag eerder dan de bedoeling was openbaar door een fout van een ingehuurd bedrijf. De toon van de nota is in het algemeen somber. Het kabinet schrijft dat aan het eind van deze kabinetsperiode nog steeds meer wordt uitgegeven dan het binnenkrijgt. Volgens het Centraal Planbureau daalt de koopkracht volgend jaar met gemiddeld 1%. Het kabinet komt wel met extra maatregelen om de inkomenseffecten voor zwakke groepen te verzachten. Nadat de miljoenennota openbaar was geworden, besloot het kabinet ook alle afzonderlijke begrotingen bekend te maken. In Denemarken lijkt links af te stevenen op een verkiezingszegen. Volgens verschillende exitpols krijgt het samenwerkingsverband van vier linkse partijen 91 zetels tegen 84 voor de centrumrechtse coalitie van premier Rasmussen. De vervroegde parlementsverkiezingen werden uitgeschreven na de val van het minderheidskabinet. Rasmussen regeerde met gedoogsteun van de populistische Deense Volkspartij. Een Franse zakenman zal de boetes betalen van Nederlandse vrouwen die vrijwillig een boerka dragen. Rachid Nekka zei in editie NL van RTL dat het boerkaverbod in strijd is met de Europese grondrechten. Om die reden betaalt hij ook al de boetes in andere landen. Minister Donner wil op het dragen van een boerkaan boete zetten van maximaal 380 euro. IMF-directeur Lagarde heeft opgeroepen tot gezamenlijk en stevig ingrijpen... om te voorkomen dat de wereldwijde financiële crisis erger wordt. Zwakke groei en zwak ingrijpen van overheden is slecht voor het vertrouwen in de economie. Lagarde spreekt van een vicieuze cirkel die steeds sterker wordt... door besluiteloosheid en onvermogen van politici.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Alternative FM. Zomer? Zomer? Stranger, strange, life, strange love. Strange Strange love. Strange love. Give was wel weer even een fijne opening. Ja, ik geloof dat ik hem een paar weken geleden ook al gedraaid heb. Ik hoorde het je al zeggen aan de andere kant van de, van de ruit daar, daar aan de andere kant ergens op het Gasthuisplein. Nou, eh, dit is volgens mij een heel fijn achtergrondmuziekje, maar die moet ik helemaal niet hebben. De, juist, deze moet ik weer hebben. Want er is weer een nieuwe aflevering van de auteur van En zoals altijd zal hij straks weer met Rokende Gimpen binnen gaan komen. De heer Marcus van Dam. Techneut van dit programma. We uh, zijn met iets leuks bezig. Ga je er nog niet al te veel over vertellen. Maar uh, het, uh, het, dat zou wel eens een heel leuk uh, iets kunnen gaan worden. Ergens in oktober. We gaan, uh, we gaan wel uh, ja, wat, uh, wat uh, proberen te, te draaien van, uh, van deze man. Uh, of dat ook werkelijk gaat lukken. Dan moeten we nog eventjes... Het uh, ja, is een beetje geheimschrijverij. Nou laat ik hem maar. Gewoon één naam uh, noemen. Stefan Simmons heet uh, de man. Uh, hij is uh, voor een toerné in, uh, in uh, Nederland. Ik ga... Uh, sowieso, tenminste, we gaan sowieso iets draaien, maar we willen er nog iets uh, speciaals mee gaan doen. En hoe dat verder uh, vorm gaat geven, daar kunnen we nu nog niet al te veel over kwijt. Uh, maar, maar misschien is er dus een rol weggelegd daarvoor, hier in dit uh, programma. Dit, uh, dat, dat, dat, blijf luisteren, blijf op de hoogte, uh, als je het uh, wil weten allemaal. Uh, en dat is het uh, verhaal. Daar heb ik toch iets, iets los moeten laten. Ja, kijk. Het is een medium en uh, gelijk weet uh, meteen half zand wordt en, en ook meteen de hele omgeving het. Ik uh, moet er alleen uh, erg uh, voorzichtig mee zijn. Het, uh, we zijn ermee bezig. Laten we het daar maar op houden. Dus dan, uh, dat, is, dat is erg voorzichtig gesteld. En kunnen we er nog, uh, kunnen we nog alle kanten op. Hè? Uh, ander iets is uh, nieuws uh, is uh, feit dat uh, Ghana van der driet, Ghana beter gezegd, met een behoorlijke actie bezig is op de sociale media. En ik ga er toch nog even wat over zeggen. We gaan zo direct ook iets van de draaien. Um, dat heeft te maken met de NS Festival tent en dat heeft ook te maken met een serious contest uh, wat er uh, speelt in het uh, land. 3FM zoekt namelijk uh, nieuw serious talent. Uh, Afgelopen jaar was dat uh, bijvoorbeeld Chef Special ook hier geweest. Uh, ja, en Ghana wil heel graag ook nog bij Giel Belen terechtkomen. En daar heeft zij stemmen voor nodig. Dus als je zit te luisteren en uh, je denkt van, uh, ja, uh, hoe moeten we dat doen? Nou, okay, ga even fijn naar uh, de muzikantenpagina op Facebook van uh, Ghana. Of op de FanHive van uh, Ghana. En dan wordt het je allemaal helemaal uitgelegd. Op, uh, Twitter is het uh, zoveel mogelijk. Hashtag 3FMNS. Uh, wat is het? Ja. 3FMNS. En dan underscore uh, festival tent of zoiets. Festival. Uh, nog iets. Nou ja, ik moet maar even kijken. Uh, als je volger bent uh, van Ghana dan... Uh, dat, het gaat dus om die hashtag. Daar gaat het om. Zoveel mogelijk uh, van dat soort uh, dingen uh, rond uh, Twitteren, zeg maar. Of tweets uh, geven. Dat... Uh, ...telt ook mee. Het is een social media battle. Uh, nou weet ik niet precies hoe het er uh, exact uh, voor staat... Uh, ...of zij al genoeg heeft om uh, op 3FM überhaupt te komen. We gaan uh, natuurlijk wel Ganna uh, een beetje steunen... ...want ja, uh, tenslotte is hij hier twee keer geweest. Eén keer uh, gewoon om... Uh, het uh, werk wat ze al heeft uh, gemaakt. En dat uh, is een EP. Waar onder andere ook Anouk heeft uh, meegeschreven. Voor, uh, voor één nummer. Ik uh, dacht dat dat uh, No Way Back was. Uh, wat ze uh, geschreven had. En uh, ja, wat, wat ook uh, belangrijk is, is uh, dat, uh, ja, dat, dat ze bezig is dus met een, uh, een debuutalbum. En we zullen zo dadelijk uh, natuurlijk Syrup and Rain gaan draaien. Verder in deze uitzending de nieuwe van Bees die uh, Leon Palmer, dat is een dekselse gast eerlijk gezegd. Die heeft uh, even mij een, een nieuw nummer van Bees Noir uh, gestuurd. Vrijdagavond speelt Ravolva in Stiels. De eerste vijf biertjes uh, die uh, uh, krijg je gewoon uh, cadeau van Jozef Reuser. Heb ik ook meteen gezegd, want hij is jarig. Dus uh, uh, de eerste vijf die gewoon keihard ravolva uh, lopen te roepen bij Stiels morgenavond. Krijg je gewoon van Jozef een biertje of iets anders aangeboden. Hij kan niet meer terug, jongens. Oh, wat is dat toch fijn. En, en dat is natuurlijk ook uh, uh, het zangdebuurt vanavond van Roel van Roy Bij uh, Alternative FM. En dat uh, heeft te maken met, een, uh, met iets wat op de EP Lunacy Falls staat. Nou, dan heb ik al heel wat uh, dingen prijsgegeven. Blijf gewoon fijn luisteren. En uh, dan gaan we gewoon uh, nou, leuke muziek uh, draaien. Zoals bijvoorbeeld deze heren. En uh, Zij waren hier ooit uh, bij ons in de studio... Ze hebben ook, uh, zeg maar, uh, gespeeld uh, in een akoestische setting. Maar dit is dan toch uiteindelijk de versie uh, waar het, het eerlijk gezegd om draait. Ik blijf het uh, een van de beste nummers uh, die Wave Zero heeft uh, gemaakt. Het is Secure the Shadow. Ik ben ook een goede Facebook vriend van Jarl van Malta. Hij schrijft wat gedichten en dat heeft hij ook al een keer uitgebracht in een heel klein handzaam boekje. Maar dit vind ik toch eigenlijk best wel de moeite waard om hem even voor te dragen. Dat heeft hij gisteravond gepost. Ik ga hem gewoon voordragen. De onzekerheid of het nog goed kan komen. Een leegte in de stilte. Een band lijkt verbroken. De hoop, ook al is het donker om je heen. Je denkt dan vroeger aan die mooie tijd waarin liefde overheerste en geen felle woordenstrijd... ...waarin het geluk als een stralende zon je hart verwarmde. Zal het ooit nog worden zoals het was? Zal de brug naar de ander nog te bewandelen zijn? Zal het vuur van woede door woorden van liefde nog geblust kan worden? Aldus, gesproken gisteravond... Jaro van Malta. Ik denk toch dat ik dat misschien hier eventjes wat vaker uh, hier het voetlicht laat passeren. Want uh, er zitten gewoon uh, veel juweeltjes tussen. En uh, dit, dit laat ik gewoon niet lopen. Dus hij uh, maakt heel veel uh, leuke dingen. Uh, ja, kijk maar gewoon op zijn Facebook. Als je nog geen vriendjes bent, zou ik gewoon uh, dat uh, aan hem vragen. Want uh, hij uh, maakt hele best leuke dingen. Uh, dit is dus zo'n beetje een verhaal voor de nacht. Voor als je dus wil gaan slapen. En uh, die Denkt hij dan gewoon. Uh, dit was er dus één. En die was gisteravond. Dan weet uh, iedereen dat ook weer. Uh, van de week bleef er ook nog iets anders uh, in de brievenbussen uh, haken. Uh, wat is het geval? Donata Krammers en uh, Chris Kok uh, onder andere. Uh, die, uh, die hebben we hier ook wel eens uh, Gedraaid. Uh, het werk van Chris Kok hebben we vorige week zelfs nog gedraaid. Toen Elena May hier het uh, gast was. Uh, Chris Kok, die bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de mooie noten heeft uh, gewonnen in Amsterdam. Uh, die heeft samen met deze Donata Krammers, uh, onder andere, een, uh, een bandje. Een, dat, dat, nou ja, bandje. Gewoon een band. Uber Ich heet dat. Ehm... Uh, Heel erg leuk. Het is een driemans uh, groepje. Ik uh, ben eventjes uh, de namen van de, de, de desbetreffende persoon een beetje, een beetje bijster. Mm, dat zal er dan toch wel ergens op uh, moeten, moeten staan. Zo, uh, zo ben ik dan ook wel weer. Uh, nou, ik had het uh, 1, 2, 3 niet vinden. Dus, dus wat dat er gaat uh, eventjes... Uh, Slecht te vinden, maar uh, ze hebben hun best gedaan. Uh, Chris uh, melde mij zelf uh, van: uh, ja, ik heb nog iets, uh, maar ik zou dat toch uh, graag uh, dat het nog uh, bij, uh, bij hier uh, bij ZFM... bij Alternative FM, ja, min of meer uh, de eter in uh, gaat. Nou, Chris, dat gaan we zeker doen. Uh, het is het derde track van Uber IG. Uh, de, de eerste twee, die, uh, de eerste duurt zelfs twee minuten. De, de tweede, Un Uniform Child, uh, duurt iets minder dan twee minuten. Ja, het zijn beeldschone nummers, dat, dat wel. Het is ook heel apart, dat zeg ik er ook bij. Uh, totaal niet zingen songwriters, maar uh, ja, het is ook niet in een hokje te, te, te stoppen eerlijk gezegd. Luister zelf maar, hier is Dragging Behind. Even kijken of wij uh, inderdaad uh, iets van... Uh, he was pretty sure juist, he Stephen Simmons. even in heaven that the end he wasn't quite sure And I almost lost that lousy son of a bitch Chapter 50 is a damn hard work. Every year they say it should get a little better This world is going straight to hell They never stood on this side of the shovel Hell ain't a king, it's a hole if you can't tell It looks so easy, sounds so damn simple Think these souls fall right out of the sky Jesus, back off this one's mine Working all day, hustling out And just another soul Somebody thought that they could say, Chalk me up another one Devil's work is never done You and your father think you're so damn clever Forgiveness and you talk about love It's high time you showed some respect For the work I've done You cry when you lose them You bleed for every last one A bunch of soul losers Is what I think you become It looks so easy, sounds so damn simple Think these souls fall right out of the sky Just back off this one's mind Working all day Hustlin' and a-slavin' Just another soul Somebody thought that they could save Chalk me up another one The devil's work is never done You guys seem to get all the good ones The poor, needy, downtrodden masses Sometimes a whole deck stacked against them Still I can't break them, their hearts are the truest in the back Seems like all you ever leave me Are these poster child souls who think they're above the fold You know the ones with their high profiles But they got no timber down in their souls The famous and the powerful Those deceitful wages of wars And all those goddamn politicians The very ones that evoke your name just for a damn vote, Lord It looks so easy, sounds so Damn simple, think these souls far out right out of the sky Jesus, back off this one's mind Working all day, hustling and slaving, Just another soul, somebody thought that they could save Chalk me up, another one Devil's work is never done. Devil's work is never done. He was pretty sure he didn't believe in heaven. At the end, he wasn't quite sure. I almost lost that lousy son of a bitch after 50 is a damn hard work. Ja, je hebt uh, kunnen luisteren naar Stephen Simmons. Uh, dit uh, hebben we even geplukt van uh, de bandcamp van hem. Uh, het album Drink Ring Jesus. Uh, dat is het uh, album wat je kan kopen. Uh, dat moet, dan moet je even naar de bandcamp uh, gaan. En dan kan je dus 10 dollar neertellen voor een uh, compact disc. Uh, je kan hem volgens mij ook downloaden. Maar dan moet je dus allerlei uh, toeters en bellen gaan toepassen. Het nummer wat je net uh, hebt uh, gehoord is: Devil's Work is Never Done. Wie is uh, die Stefan uh, Simmons? Nou, hij uh, schrijft. Schijnt uh, helemaal uit de buurt van Woodbury te komen. Daar, daar is hij ook. Uh, ja, daar, daar huist hij ook. En dat is in uh, Centraal Tennessee. Dat is een staat in Amerika. En uh, na tien jaar in Nashville uh, heeft hij ook uh, gezeten. Is uh, Stefan in uh, heel veel opzichten... Uh, nog steeds de, de kerk van christenen, dat, het staat in het Engels, dus ik moet het wel even heel snel vertalen uh, vanuit uh, Engels naar het Nederlands. Maar uh, dat is zo'n beetje zijn achtergrond. Uh, hij uh, zal hier uh, in Nederland gaan, uh, gaan komen. Uh, dan moet ik eventjes heel vlug gaan kijken. Dat is, uh, dat is volgens mij... In de buurt van oktober, 15 oktober, dan zit hij in België. Dus daarvoor schijnt hij in Nederland neer te strijken. En wat hij dan precies gaat doen, dat weten we op dit moment nog niet. Wel is iets uh, dat, we, uh, dat we iets met deze man willen gaan doen. Maar dat, uh, dat antwoord, dat hoor je binnenkort. Uh, we willen er iets heel graag mee doen. En dat is ook de reden waarom we dit uh, nummer hebben gedraaid van hem. Uh, The Devil's Work Is Never Done uh, van het album Drink Ring Jesus. Dat zeggen we daar dan ook bij bij. Uh, moeten we straks ook uh, de vrienden van het uh, team van Wakey Wakey ook nog even stellen, Want ja, die hebben tenslotte een album opgestuurd. Ach, wat kan mij het ook schelen. Ik, ga dat, uh, dat, dat, ik pak het, doe, moest je er gewoon nu bij. Uh, het is uh, zelfs zo dat uh, Light Outside, dat is dan het nummer waar het om gaat. En dus zullen we het uh, wederom weer eens even gewoon uh, laten horen. Uh, hij, hij schijnt al op 3FM uh, al een aantal keren gedraaid uh, te zijn. Maar dit, uh, ja, er is een... Uh, een, een ...team van mensen die zich hard maken om, uh, om Wakey Wakey wat meer aan het, uh, aan het Nederlandse publiek uh, te laten horen. Nou, dat uh, zullen we dan ook uh, doen. Hier is Light Outside van Wakey Wakey. I know you want to stay in bed, but it's light outside, it's light outside. So no, I'm stay right here, because it's... Breaking over dusty earth. The sun is burning all the trees. It's not what summer should be like. Dreaming of oh, minefields with puddles filled with syrup and water children they made a claim while we fought Gemaakt. Uh, je wordt bedankt, uh, Ganna. Maar goed, uh, de stem heb je misschien al hard nodig om bij Giel, bij 3FM op de radio te komen. Uh, ga eens even kijken bij NS Festival Tenten. Als je op Facebook zit, uh, vind de pagina leuk en ga dan even stemmen. Ik weet niet precies hoe het uh, met de pols uh, bijstaat. Wil ik ook eigenlijk niet weten. Het gaat er uh, meer, uh, min of meer om dat uh, zij genoeg uh, stemmen krijgt en omdat uh, Ganna hier geweest is. Zijn wij toch wel geneigd een beetje wat voorkeur uit te spreken. Dus mocht je uh, toch uh, dat willen. Nou uh, dan kun je eens dus kijken. En anders moet je maar even naar de muzikantenpagina gaan. Of bij de fanhive uh, zitten. Of op uh, Twitter kijken. Uh, dan uh, kom je er vanzelf al uh, tegen. Dus komt allemaal wel goed. Over grote prijzen van Nederland gesproken. De eerste halve finales zijn geweest in P60 in Amstelveen. Er is ook al iemand... Door naar de finale. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is uh, ook heel erg uh, fijn om te weten. Want uh, als het goed is, dan uh, wordt dat uh, allemaal in de komende tijd bekendgemaakt. In uh, december is uh, de grote prijs van Nederland in zowel de Melkweg... als in uh, de Paradiso Paradiso's Middags met uh, de singer-songwriters. Dat uh, is een indrukwekkende lijst aan uh, Singersongwriters songwriters die gewonnen hebben. Bijvoorbeeld in 2008 Fabiana Dammers. 2009 uh, bijvoorbeeld... Eefje de Visser. En in 2010 Nicole Bus. Wat uh, was er dan bijvoorbeeld bij Rock Alternative uh, geweest? 2009, kan ik nog uh, voor de geest halen, is The Cosmic Carnival. Bezig met een toeneer ergens in uh, Amerika. Een klein toeneetje. En uh, ze zijn ook bezig om een album uit te brengen. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het wel uh, goed komen. En in 2010, ja... Uh, Ethereal. Dus uh, dat vind ik zoiets als een sjaakje in de Wondersloven verhaal. Maar goed, uh, wat, uh, dat hebben we al hier een paar keer uit de doeken gedaan. Overigens, uh, het zangdebuut van Roel Veroy, die heeft iets uh, te maken met Ethereal. Uh, straks in twee uur. Wordt uitpakken, hoor, want uh, dat uh, is zoiets van... ik vond trouwens ook uh, heel erg leuk. Ik had op een gegeven moment... Uh, ben ik uh, vriend geworden met een uh, popmuzikant uit uh, het oosten van het land. En uh, deze man die, uh, ja, die maakt uh, hele... Aparte muziek. Uh, ook niet in hun hokje te stoppen eigenlijk. Maar uh, je kan wel merken dat er een bepaalde uh, invloed in zit. Het is, uh, van, uh, hij is van de Indonesische afkomst. Maar uh, je kan wel merken in uh, de muziek dat dat ergens in verwerkt is. Het grappige is, op een gegeven moment uh, bedaal je wat uh, mensen. Dan zeg je van nou het leuke zou zijn als je ergens uh, bij Radio 1. Toevallig weet ik uh, een lijntje daar uh, uh, lopen. Uh, dat zou wel mooi zijn. En toen reageerde ineens die roel van Roy ga je Ethereal aanbieden bij Radio 1. Nou Roel, ik denk dat dat niet zo wijs is. Want het blijft een informatie, Sinder. De enige informatie die uh, overgebracht wordt... is... Behoorlijk wat geluid voor de Radio 1-luisteraars. Dus uh, dat zullen we maar niet doen. Maar goed, uh, wat, wat, wat niet geweest is, kan nog altijd komen. Uh, voor de radio is uh, ethereal uh, minder geschikt. Maar voor bijvoorbeeld uh, de Zwarte Cross, want daar hebben ze gestaan, uh, is het natuurlijk uh, puik. En in 2010 uh, wonnen zij. En dat uh, schept verplichtingen, want in het, uh, het pauzegedeelte wanneer de jury even moet gaan braadslagen van welke uh, groep uh, bij de Rock Alternative uh, 2011 uh, moet gaan winnen... mag Ethereal dus uh, dat, uh, die ruimte gaan opvullen. Dus ik zou zeggen, als je van uh, behoorlijke metal houdt... dan uh, heb je een uh, leuke avond. Ben je een absolute metal hater... dan zou ik zeggen, loop even de zaal uit. Maar goed, uh, ik, ik, ik mag dat graag horen, dat uh, van, van Ethereal. Dus, uh, maar goed, ik zei al, uh, we gaan terug naar de singer-songwriters... Jori Swart is de eerste finalist van de grote prijs van Nederland bij de Singersongwriters. En het zat er eigenlijk ook wel een beetje in. Uh, ik heb er uh, bij de kwartfinales aan het werk uh, gezien. Ze heeft de Sena popprijs gewonnen, de Amsterdam popprijs. Ja, uh, wat gaat het daar nou nog meer worden? Gaat zij ook in 2011 de grote prijs winnen? Is dan de vraag? In ieder geval kreeg ik dit uh, uh, ja, min of meer als echte versie van Secretly Sleeping. Toen ik een interview had eerder dit jaar van haar. Uh, dit is de uiteindelijke versie uh, zoals zij hem uh, heeft uh, aangedragen. En dus zullen we hem hier opnieuw nog even laten horen bij Alternative FM. Jodie Zwart met Secretly Sleeping. Clock, keep ticking on the hours first while my mind's not done Picture frames of crime scene flashes before my eyes Cruz my eyelashes wait in the fire, wait till the morning comes Wait till I'm secretly sleeping Mevrouw van S en Daan van Putten hier uh, beiden in de studio hadden. Toen heb ik op een gegeven moment wel het compliment uh, gemaakt... dat dit toch, naar mijn idee... één van de mooiste uh, dingetjes waren in popmuziekland. Ja, helaas is het uh, nooit wat geworden met uh, Gangster. Uh, Sleeping Away. En Daan zei toen heel eigenlijk zoiets van... Het is eigenlijk mijn minste nummer uh, wat hij hier uh, gemaakt had. Maar ik vind dat dus uh, toch uh, van uh, grote klasse getuigen. Als je dus eigenlijk het liefst hey, met knallende gitaren op het podium wil staan... Je dit eruit weet te halen. Dat, dat vind ik toch uh, nog steeds ongelooflijk. Uh, Gangster was uh, een van de finalisten in uh, de Rob Akda Award van het jaar 2009-2010. En helaas uh, halen ze het uh, niet. Ze kwamen zelfs uh, helemaal met uh, geen prijzen uit de grote zaal, de dommelzaal. Dus wat dat er gaat, uh, waren ze toch wel behoorlijk teleurgesteld met dit hele verhaal. Uh, de publieksprijs ging uh, bijvoorbeeld naar Display. En de, de anderen hadden dus uh, gewoon wel prijs uh, Wave Zero. geloof Tweede of derde. Uh, Laga was ook tweede of derde, ben ik niet meer. Maar de winnaars waren toen uh, Ethereal 2010. Ja, uh, die jongens die hebben toen uh, zeg maar uh, bijna alles uh, gewonnen wat ze maar te winnen wilden. En zoiets van: nou, we zullen de grote prijs wel niet winnen. Maar dat vonden ze dus ook. Ja, ja. het kan raar lopen in een, uh, in een leven eerlijk gezegd. Uh, een van uh, de bands die trouw al een, een, een demo insturen, zeg maar. Uh, en het is ook nog uh, naar mijn idee het uh, draaien waard is het, uh, het de band uit Harlem The Lost Noise. Hier is "Suck it up". even naar de tijd te kijken. Dat uh, gaat even, even, gewoon even een, uh, een niveau lager. Want, uh, want ik moet wel even kijken of we dat halen met, uh, met de tijd. Het is een uh, nummer wat uh, vier minuten ongeveer duurt. Ik start hem wel fijn in. We zitten nu alweer op vijf voor negen zo'n beetje. Ja, dat bedoel ik dus. Uh, zal ik toch eventjes uh, voorkundig uh, de, de tijd even vol moeten kletsen. Klinkt primitief, maar het is wel nodig. Uh, ik zei al op uh, de mensen die mij volgen... Uh, dat er toch een aantal dingetjes uh, nieuw waren. Uber had ik al gedraaid. Um, ook Joeri Zwart. Uh, omdat ze dus uh, de grote prijs van Nederland bij de halve finales uh, goed doorstaan heeft. En nu een finale plaats heeft. Um, Gana omdat ze dus bezig is om bij 3FM uh, te komen. En omdat we dus ook bezig zijn om haar ook nog een, uh, een beetje op uh, weg te helpen. Maar uh, ik zei al. Um, de mailbox uh, kleppert van de week. En dat had uh, te maken met Leon Palmen. Hij is een van de, de bandleden van B. Noir. En die maken electro-pop nou, En ik zeg uh, gewoon eventjes dat we die nu gaan draaien tot aan het nieuws uh, van 9 uur. En dan spreken we uh, aan de andere kant nog een keer. Hier is de nieuwe dus uh, van B.S. Noir. En het uh, nummer dat heet Innocent.